Er staan momenteel geen files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 Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM Luncht. U luistert naar ZFM Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja. Daar is hij eindelijk. Por favor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Eh, eh, buenos dias. Eh, Muy buenos dias. Eh, y también para mis amigos eh, para en España Barcelona. que están escuchando ahora. Ja, ja. Barcelona sí. ligt eruit. Ja, erg, we hebben het gezien. Ja. Ja. ja, ja. En Real Madrid op het nippertje, gisteravond. Oké. Okay. Ja. die ah, lagen ah. er ook bijna uit, Oeh, he. Oeh het was een penalty. In, in, in, volgens mij nog in, nou, ver in blessuretijd Ja. Dat zullen we het nog net redden. Oké. Okay. Barcelona <laughs> nog? nou ja, goed. Dat is, dat is morgen weer. Dat is de spot Ja, ja, ja. Eventjes. Um, ja, even. Goedemiddag, luisteraars. Ja, goedemiddag fijn, dat luisteraars. Ja, luisteraars. Ja, luisteraars fijn dat u weer naar ons luistert. Ja, luisteraars. Het fijn dat u weer naar ons luistert. Ja, CFM, het luncht. Hè? Ja. Uh, ik heb even een mededeling. Want cool. tussen Haarlem en Voorhout rijden er momenteel geen treinen. Er is een aanrijding met een persoon geweest. Cool. Vertraging is ongeveer een half uur uh, naar, uh, op andere trajecten. En um, reizigers die vanaf Haarlem richting Leiden moeten... die kunnen omreizen via Amsterdam-Sloterdijk. Ja. En de NS heeft nog geen idee wanneer de dienstregeling weer hervat wordt. Dus uh -huh. houdt u de rekening mee dat u extra mee? tijd nodig heeft. Ben ik lekker mee. En jij gaat toch de andere kant op? Jij gaat toch niet naar Leiden? Oh ja, maar er is er geen trein aan rijden tussen Haarlem en Voorhout. dus uh, beide kanten niet, hè, volgens mij. Ik heb nou, geen idee. Ik check het wel anders. Ja, door, kijk maar even. Als ja. ga ik gewoon via zand. Ik hou het in de gaten. Maar houd je uh... het in de, in de smis hebt. Ja, zo Goed, maar Dolly is weer ja. terug, dames en heren. Ja, ja die ja, heeft daar de hele ja. week daar in Spanje zitten, zitten vreten en suiker. Ja, dat en, dan weer wel, ja. Ja, ja, ja. ja. ja, terwijl ik eet daar veel minder dan hier, hè. Ja, ja. ja. Dus, dat is niet zo slim. Want als ik je, je Facebook, je mag het bijna niet meer zeggen. Maar als ik je Facebook eh, zag, <laughs> is het daar goedkoper dan hier. Dus dan kan je beter veel Yo, eten. Het, het, het, het, in dat plaatsje waar ik was, daar kost het bijna allemaal niks. Je had uh, tussen de middag een drie gangen lunch bij een Chinese restaurant voor 5,95 euro. Ah, dat kan toch niet. Ja, nou, het is echt waar. Ik, ik ging bij van de van Italiaan week. eten en dan had je een gigantisch bord pasta met heerlijke verse saus, met verse ingrediënten. Tussen de 3,50 en de 5 euro. Ah, een pizza e voor 3,50. Nou, ja, eten van vorige week? Nee, helemaal niet. Vers gemaakt, <laughs> hè? Een drankje, 80 cent, hè? Ja, joh. ja. De benzine, de benzine, weet je wat de benzine daar kostte? Nee. 1,14 euro, hè? Kijk, dat zijn nog eens prijzen. 1,14 euro. Ik bedoel, ik heb net staan tanken voor 1,58 euro. Nou, ik had echt de schurf erin, hoor, net. Ah ja. Ja. Dat maak je niet zo druk. Ja, ik maak me niet druk, maar ik vind het gewoon zo'n beetje je, je, je kan wel naar Spanje willen, maar daar heb je ons niet. Nee, dat is waar? Nou, op internet uh, wwwzfm livenl ja, ja, Dan zie ik jullie toch? Ja, maar dan kan je Nooit, niet mee presenteren. Kan dat niet vanaf afstand? Nee, nee, nee, dat kan niet. Dan uh, begin ik mijn eigen stationnetje dan. Oké. Okay. <laughs> Nee hoor, ik vind het veel te fijn hoor, hier met jullie. Ja hè, Ja, hij komt ja. altijd weer terug. Ja, tuurlijk. Dan maar een bootje, broodje pindakaas. Ja. Het is hier donker trouwens. Ja, je hebt het licht niet aangedaan. Nee. Jij nou. denkt ook, ik doe het niet aan, hoef jij het niet uit te doen. Ja precies, ja. want jij denkt alles uit wat ik handen even moet Ja, dat kwam door die tassen die ik allemaal bij me. <laughs> oh, oh, oh, oh. Artiest. In het licht. Cavalier Montserrat. En ik heb natuurlijk gekozen voor dat ene mooie stuk wat ze samen met Freddie Mercury gedaan heeft. Maar dit is wel de remake, die orchestral version. En die is nog veel mooier. Luister maar. Barcelona. een het begin van, uh, van dit programma, dames en heren. Uh, Montserrat Caballé, zij, uh, zij heet nog veel uitgebreider, maar. Nou, wat een Rietse naam, hè? Maria de Montserrat Viviana Concepcion Caballé y Borch. Als je die een brief schrijft, die je inkt al op? Heb je alleen de naam opgeschreven? Ja, of je printer is al dat Hij is al leeg. Goed, het mens is geboren in Barcelona. Uh, op 12 april 1933, en het is een Spaanse sopraan en opera-zangeres. Uh, haar ouders waren bang haar voor haar geboorte al te verliezen... en deden de belofte dat als het kind levend en gezond geboren zou worden... zij het zouden vernoemen naar het klooster. En oh. de kleine Montserrat zou uitgroeien tot een wereldberoemde zangeres. In 1964 trouwde Montserrat Cabrier met... Uh, Bernabe Marti, met wie zij een dochter en een zoon kreeg. Haar dochter, ook Montserrat genaamd... maakte inmiddels ook furo furoren als Sopraan. Montserrat Caballier is bij het grote publiek... waarschijnlijk vooral bekend door haar samenwerking... met rockzanger Freddie Mercury met wie zij het lied Barcelona scoorde. En dit nummer is als melodie gebruikt... voor de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona. Dat weten we allemaal. Voor de finale van de UEFA Champions League in 1999... zong Caballé het nummer live... met een opname van de overleden Freddie Mercury. Maar voor die tijd had zij al ruim haar sporen verdiend. De versie die u hoorde is een remake, dames en heren. In zoverre dat de zang uh, is blijven staan. Alleen de originele opname die uh, Freddie Mercury en uh, deze dame maakten... was met computers, dus gewoon keyboards. Alles werd gespeeld op keyboards. En uh, dat hebben ze later veranderd. Toen hebben ze gewoon die partijen weggehaald... en gezegd van, oké... Okay, uh, we laten het arrangement nu gewoon spelen door een echt orkest. En dat was deze versie. En die vind ik dus gewoon veel mooier. Want ja, die keyboards, dat hoor je toch dat dat geen instrumenten. Echte instrumenten zijn. En dat hoor je nu dus zeer duidelijk wel. Dus het, uh, het stuk is dus opnieuw opgenomen met symfonieorkest. En ja, met de techniek die we tegenwoordig hebben, kan dat gewoon. Je laat uh, alle andere sporen verdwijnen gewoon. Die zet je gewoon uit. En je laat het orkest, het arrangement gewoon op de zang opnieuw spelen. Nou, dat hebben ze dus gedaan. En uh, door de huidige... Uh, computertechniek dan kun je alles verschuiven en uh, alles staat toch op aparte tracks. Dus je kunt het allemaal uh, verzetten waar je het hebben wil. Goed, nou dat is dus gebeurd en ik vind, moet je eerlijk zeggen dat ik deze versie dus uh, echt mooier vind dan uh, zeg maar de originale. Goed, eh uh even kijken, nou het is allemaal niet te geloven het is allemaal heel indrukwekkend geworden bij CVM, we hebben nu zelfs drie beeldschermen Jongen, jongen, jongen, het lijkt wel een hier. Uh, we gaan naar de 3 in 1 vind je dat goed? ja, ja ik, vind ik, dat ik kan goed, jou he? hoor zeker wel 3 ja? okay. ja. in 1 is vandaag van uh, Daryl Hall en John Oates ik kwam eigenlijk op het idee door Ron gisteren. Die had een liedje van ze. Ik denk, ga ik gaan nog drie andere nummers erbij zoeken? Nou, hier zijn ze. Het zijn de beide heren die. Uh, meneer, uh, die is een Amerikaans uh, muziekduo. Oh, dat weten we natuurlijk. Bestaande uit Daryl Hall van 11 oktober 1946. En John Oates van 7 april 1948. Hé, hey, die was dus pas jarig. Eén dag, één dag jonger dan ik. <laughs> ja. ja, 7 april 1948. Ja, is hij één dag jonger dan ik? Nou, is hij ook 70 geworden? Nou, net als ik. Eh. Uh, Goed, afkomstig uit Philadelphia. En uh, ze waren het populairst in de jaren 70 en 80... toen ze zes nummer één hits scoorden in de uh, Billboard Hot 100. En uh, hun bekendste nummers zijn natuurlijk Man Eater en Adult Education. Nou, die laatste was er niet bij. Die andere wel. Uh, Hall Hots kwamen elkaar negen, tegen in 1969 in Philadelphia. Drie jaar later werd hun eerste album... Uitgebracht het succes kwam pas nadat ze in 1975 naar een andere platenmaatschappij overstapten. En de meeste van hun hits zijn gezongen door Daryl Hall. In 1985 speelden ze op het Benefietconcert Live Aid. Uh, uh, Mick Jagger van de Rolling Stones uh, leende hun orkest een begeleidingsband voor zijn solo optreden. Hij had destijds namelijk ruzie met Keith Richards en de gitarist, de gitarist van de Rolling Stones. Eind eh, dat jaar uh, maakte Hall en Oates, uh, even kijken hoor, eind dat jaar maakte Hall Oates deel uit van de gelegenheidsformatie Arista United voor Apartheid of Against Apartheid. In 2015 brachten Hall en Oates een dvd uit van het concert dat ze een jaar eerder in Dublin gaven en ook hadden zij een cameo in de film Pixels. Nou, de nummers die u uh, hoorde uh, van uh, dit uh, illustere stel... waren Kiss on My List. Uh, daarna Man Eater. En daarna I Can Go For Dead. En uh, de begeleidingsband van dat nummer... Uh, dat hoorde u waarschijnlijk ook wel. Die, is weer, uh, die heeft uh, Simply Red weer gebruikt... om daar een hele andere melodie op te schrijven. Maar de begeleidingsband... de backing track werd geheel overgenomen. Daar was Simply Red trouwens goed in... Jatten van Andermans banden. <laughs> goed, maar goed. Uh, beter goed gepikt dan slecht gecomponeerd, zal ik maar zeggen. Uh, ja, nou, uh, Dolly, uh, ben je er klaar voor? Jazeker, ja? geen probleem. Oké, okay, nou, dan kunnen we het nieuws gaan doen. Als jij er klaar voor bent. Ja, hoor, zet maar in. Zet maar in. Nou. komt er aan. Let op. Komt-ie. 1, twee, drie, vier, vijf. Komt er nog hard aan. Ja, zou ik bijna zeggen. Ja. Maar hij komt hoor. Oh ja, dat is het. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja luisteraars. Uh, aan het begin van ons programma meldde ik u... dat er geen treinverkeer was tussen Haarlem en Voorhout. Ik heb zojuist weer even voor u gekeken. En inmiddels... Zijn er geen storingen meer op dat traject, dus u kunt weer gewoon met de trein richting Leiden. Hare majesteit koningin Maxima was gistermiddag in Zandvoort. Ze woonde een congres bij van de internationale MS-federatie in het MS-expertisecentrum bij Nieuw Unicum. Aansluitend bracht zij een werkbezoek aan het MS-expertisecentrum van de zorginstelling... Tijdens het congres werden nieuwe inzichten in de multidisciplinaire behandeling en zorg voor mensen met progressieve MS gepresenteerd. Koningin Maxima woonde de presentatie bij van een promotieonderzoek over de meerwaarde van multidisciplinaire behandelinterventies bij progressieve MS. Ook was zij aanwezig bij de presentatie van de resultaten van het samenwerkingsverband op het gebied van onderzoek op initiatief van 12 landen... De progressieve MS-Alliance. Het MS-Expertisecentrum is een multidisciplinair behandelcentrum waar verblijf, zorg en behandeling van mensen met MS wordt gecombineerd. Tijdens het werkbezoek sprak Koningin Maxima met cliënten, onderzoekers en zorgprofessionals. In de zorginstelling worden ruim 140 mensen behandeld in de latere fase van MS. Nieuw Unicum biedt ook zorg aan ongeveer 250 mensen die nog thuis wonen. Zandvoortse kunstenaars, pandeigenaren, bewoners en enkele ondernemers... en de gemeente slaan de handen in één om het gebied tussen de Passage en de Boulevard te vervraaien. Dit is vooruitlopend op de herinrichting van het Palacegebied. Het gebied tussen de Koperpassarel en de Boulevard dus. De werkzaamheden starten 18 april, dat is woensdag... en zijn naar verwachting eind mei afgerond. Er komen een aantal kleurrijke en tijdelijke uitingen. De pilaren worden bijvoorbeeld voorzien van pasteltinten en beschilderingen... en in dezelfde stijl komen er vuilnisbakken en bloembakken. De inrichting wordt opgefrist door onder andere extra bankjes te plaatsen... langs de looproute van de passage naar de boulevard... Op de achterzijde van het Dolfirama gebouw komt een groot schilderij op de muur met vissen, de zee en de tekst Welkom in Zandvoort. Ook wordt er aandacht besteed aan de omgeving om de omgeving schoon te houden, zoals bijvoorbeeld geen hondenpoep achterlaten en afval netjes in de vuilnisbakken te doen. We waren weer lekker gewend om met de hond of het paard over het strand te gaan. En dat kan natuurlijk in Zandvoort, maar binnenkort niet meer altijd en onder voorwaarden. Het seizoen gaat namelijk weer beginnen. Dus zo mogen er in de periode van 15 april tot 1 oktober... tussen 9 uur ochtends en 7 uur avonds geen honden meer op het strand komen.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 Het blijft droog en er waait een matige oost tot noordoostenwind De temperatuur stijgt naar 16 tot 18 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en is er kans op een enkele bui. Het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het bewolkt en een regengebied ten noordoosten van onze streken... kan ons later op de dag mogelijk gaan bereiken. De temperatuur stijgt naar een graad of 15. Zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Dat was het weer. Vierd en zand voort. Het liedje van de Zuidkiek. Op zierd en zand. Zoals het moet gaan. Uh, even kijken, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, ik wou even zeggen, dat was uh, Feel the Need in Me. En dat was de, het liedje van uh, The Sidekick. Ja, nou ja, dat is ook wel weer leuk natuurlijk. Uh, waarom had je die eigenlijk? Dat vind ik vind gewoon een heel lekker oh. nummer. Heb ik al heel lang niet meer gehoord. Dus oh. uh, ik dacht, nou, grijp mijn kans. Hè. Grijp je kans, zeg, grijp hey, hey, je hey, kans. Ja. En sowieso één ja. keer per uur mag ik zeggen wat ik graag draai. één dus, ja, uh, nou, ja. keer per uur, hoor. Ja. is meer dan genoeg. <laughs> Ah, voor mij is iemand met mijn smaak, zeker. Oké. Okay. Ja. Nou, valt best mee. Je bent best wel aardig aardige smaak. Oké, okay, nou okay. kijk eens aan. Maar goed, wat eh, zou ik zeggen. Oh, ja. <laughs> Ik weet het niet. Nee, ik weet het ook niet meer. Nee. In ieder geval viel het niet in me. Nou ja, ja. oké. Okay. Steve Appleton. Dit is nieuw. mannetje en uh, het liedje heet supposed to do en dat is een nieuwe release. Ja nou, ik vond het wel lekker klinken. Jazeker. Ja zeker. Oh, ja. Pijn nummertje. Ja. Aardig liedje toch? Ja zeker weten. Artiest in het licht. Ja dat ook nog. Artiest in het licht hey, hey. Ja we hebben er weer één. ja we hebben er weer één. We hebben er één. Ja we hebben er één. Uh, hebben we er een? Ja, we hebben er één. We hebben ja, onderhand wel een stuk of acht zo. Ja, maar een Jezus. stuk of zeven hebben we er. Oh. Uh, hij is geboren op, in Chicago op 12 ja. april 1940. En hij is ja. dus 8 en, uh, ik kan niet meer rekenen. 78 geworden. Ja. Ja. Wat een ja. oude man. Ja. Ja. Ja. Amerikaanse jazzpianist en componist. En ja. De man uh, wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke jazzmuzikanten van de tweede helft van de 20e eeuw. Status vergelijkbaar met de, die van zijn mentor Miles Davis. Davis. In zijn muziek gebruikt hij veel elementen van de funk, de rock, de blues, de soul, de gospel en de klassieke muziek. Hij speelt zowel piano, keyboard als synthesizer. -Sche nou, <coughs> Over wie gaat het nu? Ik Hè? heb nog steeds geen idee. Je hebt geen idee? Nee. Nee. Nou, nee. En, uh, een van zijn ja. allereerste en uh, originele opnames is uh, ah. het nummer Watermelon Man. Ken je dat? Nee. nee. Ga je dat draaien? Ja. Oh, dan kan ik het strak, ken ik het straks wel. Er zijn vele uitvoeringen van dit nummer, maar dit is de echte. Ja, maar dit is wel een hele bekende, ja. ja. Herbie Hancock. Ah, echt waar? Zeven minuten. En dat halen we niet meer voor het nieuws. Dus, nee, nee, nee, nee, nee. dus nee. sorry Herbie. Maar dit was het wel. En we geven de suggestie wel door aan. Zandvoort Jazz op zondagmorgen. Dat hij dat gewoon een keer helemaal draagt. Mag, mag ik dan wat doen? Hij duurt zeven minuten. Nee wacht, wacht even. Twee uur doen we dat even voor jou. Oh, oké. Okay, dat leuke. Okay. Ja, ja oh, okay. dat, Nee dat beloof ik je dat we dat doen. Maar ik, ik heb nog een artiest in het licht. En Jink, ik, ik heb, ja. Ja ik heb er nogal wat vandaag. Ja. Uh, en deze is eigenlijk speciaal voor alle bakvisjes uit uh, eind jaren 60, begin, uh, begin jaren 70. Want die waren ja. allemaal verliefd op deze jongen. Is dat Hadden zo? Hadden zijn posters op de kamermuur hangen. En werden echt heel Was helemaal... dat David Cassidy? Heb je het daarover? Jij bent, was ook zo'n bakvisje. Hey, ik was zo'n bakvisje. Ik ja, ja. had ook een poster van Dekent ja, op mijn kamer. Ja. Kijk, jij keek ook een keer naar de Partridge Family. En daar was ik blij om. Want ik ja. had van dat psychedelische behang. Waar je gek van werd. Ja, ja. Dus ik vond het al heerlijk dat, ik, dat hij mijn idool was. Ja. Ik gaf weer wat rust in mijn kamer. Nou, nog één keer terug naar je bakvisjes tijd. Oh, heerlijk. Daar komt hij. Ga gillen. Oh ja, gil <laughs>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 I want to make you happy. And if you say, hey, go away, I will. But I think better still, I'd better stay around and love you. Do you think I have a case? Let me ask David Cassidy hè, Cassidy ja. hè, voor de Portrait ja. Family hè, ja, Fijnig, ja, Fijnig, leuk, hè? Ja, ja, ja, leuk, ja, leuk, iedereen uh, natuurlijk vreselijk, ja, ja. Uh, helemaal hè. Ja, het is die jarig vandaag. Uh, of nou ja, hij is of was hij overleden? Nee, hij Frank. is jarig. Het is zijn oh. geboortedag. Hij is geboren ja. op 12 april 1950 ja. in uh, New York City. En hij overleed in Fort Lauderdale Hoor, op ja, uh, ja. november 2017. Ja. Amerikaanse acteur en gitarist. Ja. ja. ja. ja. ja. zijn levensloop. Ja, ja. Cassidy was het enige kind uh, dat acteur Jack Cassidy en Evelyn Ward samen kregen. Hij werd bekend in de rol van Keith Partridge in de televisieserie The Partridge Family. 1970 tot 1974 draaide dat. De serie maakte uh, uh, van uh, uh, Cassidy een adol. De idol de massa, hysterie rond zijn optredens werd Kessedy Mania genoemd. <laughs> en tijdens een de drinkpartij bij een concert in het Londense uh, White City Stadium, vond in 1974 een 14-jarig meisje dood. Yeah. Yeah. Ja, ja, ja. Goed, nou, het is sammatisch natuurlijk. Saman, ja. ja, en nou zijn alle Osmonds-fans natuurlijk weer jaloers dat Kessedy gedraaid wordt. Ja. Ja, dat was vroeger een strijd, hè? Ja, dus of Osmond of je was Cassidy. ja. Ja, ja, ja. <laughs> Onder elkaar niet luchten. De Osmond en de Cassidy fans. Gek is dat eigenlijk, hè? Dat je altijd zo'n strijd, dat heb je met de Beatles en de Stones gehad en... ja, heel raar. Underground in Seoul had je ook een poos? Ja. ja. Heel gek. Ja. Ik hoop allemaal dat, ja. Wel, dat weet jij allemaal goed, Dolly. Ja, ja, ik leer wel wat hier, hoor. Jij ja, kwam uit die tijd zeker? Ja, ook dat nog. Ja, ja. Goed, <laughs> <laughs> uh, we gaan zo langzamerhand uh, ja, richting het NOS Journaal van 1 uur. En uh, we gaan daarna gewoon weer vrolijk verder met de tweede uur van Zandvoort uh, Lunst. Ja, ja, dan starten ja. we met een stukje cabaret. Had jij wat meegenomen? Nee, heb cabaret? jij wat? Ik, ik heb wel iets meegenomen. Ik weet niet of je het leuk vindt. Moet je nou, maar de, even kijken. Nou, vind ik wel goed hoor. Als jij het ja. doet, vind ik het wel leuk. Oké, okay, oké. Okay. We doen het zo. En dan gaan we Henny bellen, denk ik. Henny gaan we nog eens bellen. startblokken. Ja. Ja. En dan gaan we weer op naar het uh, tweede keer Regio en Weerbericht. Nou. En, we, en, en, en, en mag ik ook nog een plaatje draaien? Jij mag ook nog een plaatje draaien. Ja, ik ga ook een plaatje draaien. Ja, mag ja. <laughs> Weet je hoe ze dat doet, dames en heren? Dan zet ze zo'n singeltje. Hè? Dat zet ze boven op de vinger. Ja, en, en dan ja. draait ze het in de rond. Ja, dat is dus leuk. leuk. Ja, je ja, plaatje ja, ernaar? Ja, ja, ja, ja. ja. Al, al die kindertjes, die doen me na tegenwoordig. Ja. Die hebben ook allemaal zo'n apparaatje. Draai je ja. ze ook allemaal tussen die vingertjes. Ja, leuk, hè? Ja, ja, hm. ja, ja. Goed, we gaan naar het nieuws. Kijk allemaal. Tot zo. Maken. Ja, da. Dag. Love. Love is his weakness